Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NMS op 3. De eerste Afghaanse vluchtelingen zijn aangekomen in Zeist. De noodopvang in Zoutkamp in Groningen die zit al vol. Er zitten nu ongeveer 400 mensen. In Zeist is een nieuwe opvangplek geopend. Deze verslaggever van RTV Utrecht zag de eerste vluchtelingen vanochtend aankomen. De vraag is hoeveel er nog volgen. Nou, dat weten we niet precies, maar het zullen er enkele honderden zijn. We weten dat nou ja, allerlei mensen die Nederland hebben geholpen... ten tijde van de militaire missies de, uh, hierheen worden gehaald. Hè. De tolken waren al veel over gesproken, maar ook bewakers, chauffeurs. Maar ook mensen die betrokken zijn bij ontwikkelingsprojecten... en die voor Nederlandse media hebben gewerkt. Een vrouw met een bijstandsuitkering hoeft niet al haar gratis boodschappen terug te betalen. De vrouw uit het Noord-Hollandse Meren moest vorig jaar van de gemeente 7000 euro aan bijstand terugbetalen. Omdat haar moeder jarenlang haar boodschappen betaalde. Dat moet je doorgeven in de bijstand. Maar omdat de gemeente ook fout heeft gemaakt, mag ze 4000 euro houden. Vakantiegangers in Duitsland kunnen een rit met de trein vandaag wel vergeten door een grote treinstaking. De machinisten hebben het werk neergelegd omdat ze meer salaris willen. Ook willen ze een bonus van 600 euro voor het werken tijdens de coronapandemie. Bijna twee weken geleden was er ook al een staking. En voor duizenden kinderen ging de wekker vanochtend weer vroeg af. Want in het noorden zijn de basisscholen weer begonnen. Dit meisje in Nieuwbuinen in Drenthe keek er naar uit om haar meester weer te zien. Dat vind ik wel leuk. Mijn meester die doet het wel aardig. Som, som, soms doet hij wel een beetje grappig. En ook deze jongen moest weer vroeg op, al heeft hij zich de afgelopen weken niet verveeld. Ik ben sowieso wel, heb ik wel meer gedaan dan, dan alleen maar spelen. Ik heb mijn ouders geholpen met het hele huis schoonmaken heb ik het weer nog. Het is op steeds meer plekken zonnig, 20 tot 23 graden. En ook morgen en overmorgen is het droog en zonnig. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de Afsluitdijk, de A7, tussen Noord-Holland en Friesland. Daar heb je nu in beide richtingen een kwartier extra reistijd. En op de N242 van Middenmeer naar Alkmaar ben je ook een kwartier langer onderweg... tussen Herengowaard en Industrie-Terrein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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon, zee, zee. Zandvoort een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. Nou, misschien kon Madonna dat in die tijd, in de jaren 80 zingen, Like a Virgin. Maar dat gaat er niet meer lukken hoor, denk ik, na al die jaren. Je hoorde haar met een van haar debuutsingles dat was Like a Virgin, Zandvoort. En een hele goede middag, welkom op deze topzomerdag die ons beloofd is. Want het uh, zou vandaag schitterend weer, Eén dag zouden we echt uh, zomer gaan krijgen. En uh, wij zijn ervan aan het genieten en ik ben blij dat we binnen zitten, want het... Uh, het begint aardig donker te worden. Het is even na twee uur. Zandvoort op zaterdag vanuit de studio Tolweg 10A. Albert-Jan. Ja, goeie. hallo, goedemiddag. Uh, goedemiddag Rob. Ja, terwijl er een, uh, vandaag op deze zomerse dag ja. uh, uh, uh, op, de, op een twintigtal uh, sportgebieden uh, uh, wordt gesport in het kader van de sportronde Zandvoort. Georganiseerd door het sportteam uh, Sportservice Zandvoort. Geweldig initiatief. Iedereen kan kennis maken met de diverse sporten en activiteiten in het dorp en wellicht dat er iets tussen zit wat je leuk vindt... en waar je eventueel mee verder wil, kan je natuurlijk altijd lid worden. Het evenement duurt nog tot uh, drie uur... maar in ieder geval een sportieve dag in Zandvoort. Weet je wat mij uh, vanmorgen overkwam? Vertel. Normaal gesproken zit er geen post in uh, mijn brievenbus. Tegenwoordig gaat uh, bijna alles via de e-mail en uh, digitaal. Dus uh, brieven worden bijna niet meer verzonden. Maar vandaag had ik twee brieven in uh, mijn uh, brievenbus uh, liggen. De eerste brief van uh, Ellen Verheij... Onze wethouder Mobiliteit en Parkeren. Dat gaat over het parkeersysteem in Zandvoort. En dat we daarover mee kunnen denken. Ja. Tot 2 september. Via een bepaalde ja, ingang op, op de website, zeg maar. En dan moet je code intikken. Maar misschien heb jij daar straks nog nieuws over. Ik heb die brief nog niet gehad, maar ik weet dat het speelt. Want ja, nou ja, geval... enige tijd geleden waren ze ook bezig. Na het invoeren van, dat, uh, van het parkeerbeleid tijdens de zomermaanden... dat werd werk aangesproken op de boulevard. Meneer, komt u, bent u vandaag met de auto? Ik zeg, nee, ik woon hier. Oh, dan uh, heb ik ook geen vragen aan u. Want ze inventariseerden natuurlijk wel hoe de mensen die een dagje naar Zandvoort willen... het nieuwe parkeerbeleid in Zandvoort ervaren. Dus nou, dat weet ik wel. Daar, waarschijnlijk. Daar, maar, maar goed, daar komt dan natuurlijk ook nog een, een, een, een, zeggen, een, een verhaal uit. En samen met dit verhaal hebben ze natuurlijk weer een mooi rapport om uh, op door te borduren of niet? Nou ja, het, is, het systeem uh, wordt één systeem, zeg maar, hè, in heel uh, Zandvoort. Ja. Dus geen bewoners parkeren en tijdelijke zomerregeling en uh, dat soort dingen. Dat uh, komt allemaal te vallen en er komt uh, één systeem voor uh, in de plaats. En dat zou ook betekenen dat je op een uh, bepaalde plek, een bepaalde parkeerplek... Zowel als bewoner kan uh, parkeren. Met uh, tussen aanstekers je bewonersvergunning. Ja. Maar ook als uh, toerist uh, als je betaalt uh, via de meter. Dus uh, ja, daar, uh, daar kunnen we over nadenken tot 2 september. Die brief uh, moet uh, jouw kant uh, nog uh, opkomen dan, uh, nou, albert ik, ik vul hem wel in, want ik, ja, ben, er, ik, ik ben erg tevreden over dit systeem. Oké, okay, nou <laughs> dan ben je een van de weinigen waarschijnlijk. <laughs> <laughs> nou ja, verder kreeg ik nog een uh, brief van uh, Hugo de Jonge. Jij? Ja. Wat heb je nou even een keer gedaan? Nou ja, Hugo, de jongen, die uh, biedt mij uh, twee uh, zelftests uh, aan. En die kan ik uh, bestellen eind van, uh, van de zomervakantie en dergelijke. En hij zegt van uh, als je terugkomt van vakantie, laat je testen. Dus elke huishouder krijgt uh, twee gratis uh, tests die je kan uh, bestellen via een uh, bepaalde website. En ook weer een uh, code intikken. En dan krijg je de, de sneltesten uh, krijg je thuisgestuurd, uh, Albert-Jan. Dus ook die dan kan, je, dan kan je testen of je corona hebt uh, of niet. Ja, nou, ik, ik, je hebt toch ook al twee prikken gehad? Jawel, maar dat zegt niet zoveel, het oh, blijkt ja, achteraf. Nou, goed, dat dan dat... moet je nog een derde boost uh, erachteraan uh, krijgen. Dan helpt het uh, misschien. Uh... Nou. Nee, ik heb het nog niet ontvangen. Ik, nou ja, ik, uh, in ieder geval... wel vruig me er nou al op. Vooral, uh, twee brieven, eentje van Hugo en eentje van uh, Ellen Verheij. Goed, uh, ja, nou wat gaan we doen uh, vandaag? Nou, uh, er, wordt natuurlijk, uh, uh, ja, er is natuurlijk een heleboel gebeurd op het gebied van uh, nou ja, de, de kaartjes, de 70% regeling... ...de mensen die uh, erin vielen, die geluk hadden en mensen die pech hadden. Daar hebben we natuurlijk een bijdrage over aan het eind van uh, dit eerste uur. En uh, onze collega's uh, van Goedemorgen Zandvoort hadden vanmorgen een uitvoerig gesprek... Met, uh, met niemand minder dan Robert van Overdijk... over uh, nou ja, hoe gaat het met de laatste voorbereidingen van het Dutch GP. En uh, natuurlijk kwam natuurlijk ook het kaartsysteem uh, aan de orde. Dat iets over half drie. Laten we u dat interview nog een keer uh, horen. Uh, want uh, want uh, Robert van Overdijk was daar heel erg duidelijk in... en uh, zeker de moeite waard om even te herhalen... ook voor de mensen voor Zandvoort op zaterdag. Natuurlijk hebben we het volgende uur om half vier de evenementenagenda. Nou ja, de, de evenementen en Stanford Beyond, de organisatie voor de site events. Ook daar staan we natuurlijk uitgebreid bij stil. Nou, Dier van de Week loopt iets uit vandaag. Want we hebben het over 40 uh, dieren. Oké, okay, ze stellen zich uh, allemaal Helemaal voor of <laughs> om half vijf. Nee, prachtig. Wat gezellig dat. Uh... Prachtige actie. En uh, in plaats van uh, een uh, dier in het zonnetje te zetten, zetten we nu 40 dieren in het zonnetje. Het gedicht van de week blijft nog even een verrassing. Gaan we barbecueën of gaan we vissen? Dat is even de handvraag in deze. Het ligt nou, uh, ook een beetje aan het weer. Daar dat nog, uh, zich uh, gaat ontwikkelen. Daar komt nog duidelijkheid over. Uiteraard Zandvoorts nieuws in het kort. We volgen uh, voor u natuurlijk ook uh, vanaf 4 uur de start van de 24 uur van Le Mans. Die staat dit weekend op de agenda. En daar uh, doen weer een heleboel Nederlanders mee. Een, uh, ook een Nederlandse uh, wijze visser doet ook mee. Dus die doet met een damesteam mee. Dus daar gaan we natuurlijk ook tijdens Pit Report even uitvoerig bij stilstaan. De race begint om vier uur en om kwart over vier is het tijd voor Pit Report. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. Dankjewel, we gaan bijna beginnen. Het is bijna kwart over twee, dus uh, tijd ook om uh, te beginnen. Maar vanavond uiteraard ook weer een editie van het Prinsengrachtconcert Albert-Jan. En het, ja, het mooie is dat ondanks de corona er toch vanavond publiek bij aanwezig kan zijn. Weliswaar niet al te veel vanwege alle regels die gelden. Misschien komen we daar verderop in deze uitzending nog eventjes op terug op dat concert van vanavond. Het Prinsengrachtconcert. En we mogen ook vandaag in deze uitzending... twee kaarten weggeven voor uh, het Reuzenrad op het Badhuisplein. Hoe je die kan gaan winnen, dat hoor je ook in de loop van deze uitzending. Zandvoort op zaterdag. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren naar je eigen lokale radio. Met nu Bruno Mars en Mary You. Dat was Bruno Mars nog een keer met die gauw ouwe van hem. Yo, de Mary you. Het gaat binnenkort los hier in Zandvoort, de Formule 1. Op de fiets naar Zandvoort toe. Op de fiets naar Zandvoort toe. Als iedereen in de auto stapt, dan gaan wij lekker fietsen. Want stilstaand in de file loop je toch maar wat te nietsen. Ja, autorijden doen ze daar maar fijn op het circuit. Want fietsen geeft een mens toch ook weer nieuwe energie. En uh, kom vooral niet met de auto, maar met de fiets. Uh, of uiteraard uh, neem de trein uh, richting Zandvoort. Het Formule 1 weekend, over twee weken gaat het los. Ook de nieuwe hits komen zeker langs bij CFM. Zo ook, daar is Cold Hearts, de nieuwe single van Elton John en Dua Lipa. En uiteraard naar het origineel van de oude single van Elton John. Die herken je er waarschijnlijk wel in, dat was Sacrifice. Het is ja, al lang kwart over twee geweest. Tijd voor het nieuws, het Zandvoortse nieuws. Een vrachtwagen heeft zich afgelopen woensdag klemgereden... onder het spoorviaduct over de Zeilweg in Haarlem. De weg was hierdoor tijdelijk geblokkeerd en afgezet. De schade aan de vrachtwagen is flink. De oplegger raakte door de klap vervormd, de chauffeur kwam met de schrik vrij. De botsing ging gepaard met een harde knal. Veel buurbewoners kwamen naar buiten om te kijken. Op het viaduct staat duidelijk aangegeven wat de maximale hoogte voor voertuigen is, en voerlijk heeft de chauffeur dat over het hoofd gezien. Het is zeker niet voor het eerst dat de te hoge voertuigen voor problemen zorgen op de zeilweg. In juni van dit jaar was er een verkeersopstopping omdat te hoge vrachtwagens vlak voor het viaduct moesten keren. De vrachtwagens waren op weg naar het circuit van Zandvoort voor een racevenement. Aanstaande maandag 23 augustus starten de basisscholen in Zandvoort weer. Dat betekent dat voor veel mensen vroeg opstaan, eten en op de tijd de deur uit. Het is altijd druk rondom het schoolplein tijdens het brengen en ophalen van kinderen. Dat kan gevaarlijke situaties opleveren. Daarom worden automobilisten verzocht om bij scholen rustiger te rijden... en roepen ze ouders op om zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school te komen. Gaat dat niet, parkeer de auto dan wat verderop en loop het laatste stukje naar school. Dat maakt de verkeerssituatie rondom scholen overzichtelijker en daarmee veiliger voor de kinderen. De kogel is door de kerk. Afgelopen woensdag heeft de organisatie van het Dutch GP aan tickethouders van het Formule 1 weekend bekendgemaakt wie dit jaar op de Dutch Grand Prix wel kan gaan meebeleven op het Zandvoortse circuit en wie er helaas niet bij kon zijn. De overheid heeft op 13 augustus jongsleden besloten dat de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix in 2021 mag plaatsvinden, maar dan met maar twee derde van de capaciteit. Er is niet gelood, zo laat de organisatie weten. Volgens de organisatie ging het om een complexe puzzel... waarbij een beslissing is gemaakt met verschillende factoren. Zo heeft de Dutch Grand Prix naar eigen zeggen... zoveel mogelijk rekening gehouden met groepen en families. Onze mediapartner NH Nieuws meldt ook dat er ook rekening is gehouden... met belangen van lokale ondernemers. Uh, na het weerberichten daarover uit een uitvoerig uh, interview met Robert van Overdijk. En tot slot... Komt-ie. Om de parkeersituatie in Zandvoort te verbeteren, werkt de gemeente aan een nieuw parkeerbeleid. De huidige regeling, belanghebbende vergunningen, parkeerapparatuur, plaatsingsvergunningen, bewonersparkeren en tijdelijke zomerregelingen verdwijnen. verdwijnen. Alles gaat verdwijnen. Hiervoor in de plaats komt een parkeerregeling waarbij vergunninghouders en betalende bezoekers gebruik maken van dezelfde parkeerplaatsen. Vanaf 19 augustus valt er op, de, er op de deurmat van elk huishouden een uitnodigingsbrief om deel te nemen aan het onderzoek. Je hebt hem al, ik krijg hem nog. De gemeente wil graag weten wat, welke mening de inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden hebben over de toekomst van het toekomstig parkeerbeleid in Zandvoort. Hoe wordt bijvoorbeeld gedacht over, het, uh, over waar het nieuwe parkeerbeleid moet gaan gelden in heel Zandvoort, ook in Bentveld of in een veel kleiner gebied? Moet het mogelijk worden om met je parkeervergunning overal in Zandvoort te kunnen parkeren? Er kunnen dag- en verblijfstoeristen gestimuleerd worden aan de rand van Zandvoort te parkeren door hier lagere parkeertarieven te hanteren. De resultaten worden gebruikt bij het maken van een nieuw parkeerbeleid dat vanaf 2022 zal worden uitgerold. Met andere woorden, het wordt vervolgd. Ja, en het is heel makkelijk altijd als ze dat soort vragen gaan stellen. Mensen willen zoveel mogelijk voor zo weinig geld. Zo weinig mogelijk geld. Dus overal in Zandvoort parkeren het hele jaar door. Uh, zonder dat je hoeft te betalen. En uh, ja, een vergunning voor uh, heel weinig geld, waarschijnlijk. Dus maar vul de enquête in. En help de gemeente in ieder geval uh, bij het beleid voor het uh, nieuwe parkeersysteem hier in Zandvoort. En de scholen die gaan weer beginnen, dus deze plaat past er helemaal bij. To be tame is a pain when you realize uh, You gotta move You gotta move You're coming for zeal And the tones of your bones Make you feel met de auto naar de scholen, maar brengen uw kinderen bijvoorbeeld lopend weg. People can move, je de Gino van Nelly. Ja, het is even voor half drie tijd om eens even te gaan kijken... of we toch nog een beetje zomer weer gaan krijgen, Albert-Jan. Nou, je, je tart je geluk wel. Ja, lekker hè? Goed. Dit was de zomerdag, toch? <laughs> Vanochtend begon de dag op veel plaatsen met wat bewolking en regionaal wat mist... In de loop van de ochtend kwam op steeds meer plekken de zon tevoorschijn. Hierbij ging de temperatuur oplopen tot een zomerse waarde van 25 graden in het binnenland... en elders worden 22 tot 24 graden. In de nacht naar zondag trekt een gebied met regen en onweersbui over het land. En zondag overheerst de bewolking. Soms breekt de zon even door en verder valt soms een enkele bui. In een groot deel van het land overheersen de droge monumenten... Het wordt 20 graden bij een wat aantrekkelijke westelijke wind. En maandag, de buiigheid is wat afgenomen en op veel plaatsen blijft het droog. Lokaal kan wel een lichte bui ontstaan en verder wisselen stapelwolken en zonnige perioden elkaar af. Bij een matige noordoostenwind wordt het 20 tot lokaal 23 graden. En dinsdag, het wordt een droge dag, en flinke zonnige periode en vooral in de middag ook stapelwolken. De wind blijft noordoostelijk en, in de, en de middagtemperatuur ligt rond de 20 graden. Door een hoger drukgebied in de buurt van Schotland en een lage drukgebied bij de Oostzee blijft de stroming noordelijk op woensdag en de rest van de week. De maxima liggen tussen 19 en 23 graden. Het weerbeeld is wisselend met wolkenvelden en zonnige perioden. Later in de week kan een enkel buitje ontstaan, maar een groot deel van de tijd is het droog. En voor onze Formule 1-fans hebben we al even naar september gekeken. Wat voor weer het dan wordt. In september lijkt een hoge druk uh, noordwestelijker te komen te liggen... boven de Atlantische Oceaan of de omgeving van Groenland. Neerslag en temperatuur werken dan gemiddeld gezien weinig af van normaal. Het krik ligt dan aanvankelijk rond de 20 graden... met soms een uitschieter naar boven of naar beneden. Dus heel voorzichtig zou het best eens mooi weer kunnen worden tegen hey, gebule 1. Dat zou mooi zijn, want uh, dit is gewoon, uh, hè, je weet wel, ja. helemaal niks. Geen zomerweer. Uh, dus uh, ik denk dat uh, vanmiddag het uh, gedicht uh, ook uh, niks met uh, barbecue uh, te maken nou gaat ja, hebben. Nou ja, voor hetzelfde geld wel hoor. Ja, oké. Okay. Nou ja, dan, uh, dan moet je even blijven luisteren, hoor je het om kwart voor vijf. Het gedicht we over zei, we barbecue. Nog, we zijn er nog niet uit. We zijn er nog niet uit. Barbecue of, uh, vissen. of vissen, ja. barbecue. Je hoort het straks uh, bij uh, CFM. Dankjewel Albert-Jan voor het weer. Ook al was het weer helemaal niks. En dan gaan we weer een plaatje draaien. Dat was het weer. Zie de en daar zit ik dan he, met mijn koffer vol uh, met uh, zomerrit. Nou ja, we verzinnen er wel wat op. Zonnige gauwe houden van Casey in de Sunshine, bent hoor je bij Dat was please don't go. En doe dat zeker niet, hè? want uh, wij zijn er nog tot aan 5 uh, uur vanmiddag vanaf de tolweg 10A. En uh, we geven ook nog twee kaarten weg voor het Reuzenrad. Dus blijf luisteren en wie weet, uh, zit jij straks al uh, gratis uh, te genieten van uh, de hoogte in het uh, Reuzenrad. 50 meter hoog. Mooi uitzicht over Zandvoort en omgeving. Dus, uh, dat kan je allemaal meegaan beleven. Gewoon blijven luisteren en dan kan je die kaarten winnen. Zo dadelijk gaan we praten, althans. Gaan we luisteren naar het interview wat vanmorgen was... bij Goedemorgen Sanfoort met Robert van Overdijk. Uiteraard de man van het circuit. Alles over de voorbereidingen van de Dutch GP. En over de bewonersdag die eraan gaat komen. Nou, daarover straks meer na deze...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 Van de week weer eens door de platenbak heen. En de vind je zo nu dan uh, nog wel eens wat. Wat dacht je van deze single live is de highway? Tom Cockrum hoor je. Dat allemaal op de zaterdagmiddag bij de Zandvoortse radio. Wil je meekijken? www.zfm-live.nl Kijk je live mee, studio Tolweg 10a. Vanmorgen waren onze collega's van Goedemorgen Zandvoort aan de beurt tussen 10 en 12. En het zijn haar ja, de telefonische gasten, Robert van Overdijk, uh, Albert-Jan. Klopt, de directeur Circuit Zandvoort. Voor diegenen onder u die dat het nog niet wisten of weten. Want uh, ja, er ja, zijn nog veertien dagen en dan is het zover. En uh, dan is het uh, tijd voor de Dutch Grand Prix. Afgelopen week natuurlijk ook veel nieuws omtrent uh, uh, de gereduceerde kaartenverstrekking. Uh, met alle gevolgen van dien. Stand van zaken, een voorbereiding. En natuurlijk ook uh, over vrijwilligers die moeten worden ingewerkt en gehuisvest. Daar ging het vanmorgen allemaal over tijdens het interview... wat Ben Zonneveld en Gert van Kuik hadden... met de directeur van Circuli Zandvoort, Robert van Overdijk. Om te beginnen bedankt dat je even tijd hebt kunnen maken... voor een gesprek met de lokale omroep. Zeker. Uh, uh, u moet een heel blij mens zijn, denk ik. Uh, gedeeltelijk. Ik loop, ja, precies, gedeeltelijk. Ik loop hier nu op een, uh, op een schitterend terrein... nog steeds vol in aanbouw. Uh, uh, vanochtend hebben we... Uh, weer duizend vrijwilligers ontvangen die, uh, die ons gaan helpen tijdens dit evenement. Ik zag allemaal trotse mensen rondlopen. Uh, ik zag ook mensen met allerlei verwonderde blikken rondlopen. Van joh, wat gebeurt hier in de hemelsnaam op de trein? Uh, en van de andere kant nog steeds een klein beetje dubbel gevoel. Ja, uh, ja er mogen twee derde uh, mensen komen. Maar dat betekent dat we ook heel veel mensen hebben moeten teleurstellen. En dat vinden we natuurlijk gewoon heel vervelend. Maar langzaamaan laten we de trots wel weer een beetje overheersen. Maar mijn, vraag, mijn eerste vraag zou toch zijn, hoe hebben jullie dat gedaan? Op basis van welke criteria hebben jullie mensen zeg maar, gelukkig gemaakt of verdrietig? Ja. Uh, nou ja, Laten we zeggen dat alles wat we gedaan hebben was uiteraard niet met de opzet om überhaupt mensen gezien te maken. Nee. Maar ja, helaas hebben wij dat besluit niet genomen. En dat besluit is toch echt in Den Haag uh, genomen. Hè? Dus we hebben tot het allerlaatste moment geprobeerd om te kijken of dat we dit evenement toch gewoon met 100% bezetting uh, mochten organiseren. Nou, uh, Den Haag heeft besloten dat dat niet mag. Ja, en dan ga je kijken van joh, uh, welke variabelen heb je allemaal waar je rekening mee moet houden, uh, alvorens je uh, dan tot een verdeling kunt komen. Dus, het is te simpel te stellen uh, van, joh, één druk op de knop en je hebt een derde geselecteerd die niet mag komen. Uh, want je hebt te maken met, met beleidsregels van de overheid en, en de allerbelangrijkste was, iedereen uh, moet een zitplaats hebben. Dus dat betekent dat de mensen die... In Zandvoort bekendstaand als de duinkaartjes. Ja, dat, dat we die als eerste hebben moeten laten afvallen. En dat is niet omdat wij dat graag wilden. Maar omdat dat simpelweg gewoon een beleidsregel van, van de overheid was. Um, en, en waar we wel invloed op hadden. Hebben we ook wel eerst duidelijk gekeken. Oké. Okay, uh, kunnen we een, een, een positie creëren dat we zo min mogelijk bijvoorbeeld Zandvoorters uitloten? Ja, natuurlijk hebben we daar op gelet. Uh, uh, en dat geldt ook voor mensen waarvan we die aan hadden gegeven... ...ik verblijf in Zandvoort en omgeving. Want je wil ook zoveel mogelijk die economische spin-off hier in het dorp laten vallen. Uh, nou, en zo hebben we nog heel veel variabelen meer. En op het moment nou, dat je die allemaal in hebt gevoerd... Ja, ...dan blijft er nog een deel over... Uh, uh, uh, waar je dan moet loten wie wel en wie niet. Dus laten we zeggen, er is over nagedacht. Er is heel hard over nagedacht. Maar we hebben wel degelijk nagedacht met in ons achterhoofd... de inwoners van Zandvoort en omgeving en de ondernemers van Zandvoort. Heb je reacties gehad van de mensen die niet mogen komen? Ja, maar die teleurgesteld, ja. boos? Nee, uh, uh, uh, alle emoties horen natuurlijk gewoon bij het uh, uh, niet mogen komen naar dit evenement. En die, uh, en die begrijpen we. En die respecteren we ook. En er zitten ook hele schrijnende gevallen tussen. Uh, uh, maar nogmaals... Uh, ja, dat, het is allemaal een gevolg... van het besluit wat genomen is door de overheid. Hè? En, ja. en, en niet door ons. Uh, en natuurlijk, binnen de organisatie... worden wij allemaal bestookt met mensen... Die, die teleurgesteld zijn dat ze er niet bij kunnen zijn. Nou, Ik denk dat we die mensen... twee dingen hebben meegegeven. Eén... Uh, als je je geld terug wilt, natuurlijk gaan we het direct voor je regelen. Maar twee, als je je kaart meeneemt naar volgend jaar, ben jij de eerste die er gegarandeerd bij is. En ik snap dat dat een doekje voor het bloeden is. En van de andere kant uh, hebben we natuurlijk ook nog een, een officieel uh, resell platform... Uh, waar echt nog wel mensen vrijwillig hun kaarten te koop aan gaan bieden. Dus ik denk echt nog wel dat er mogelijkheden zijn voor die uitgeloten mensen om, om ergens toch nog erbij te kunnen zijn. Je merkt wel bij Booking.com onmiddellijk een enorme uh, toename van het aantal beschikbare overnachtingen. Ja. ja. Wat hebben jullie ja, daarvan meegekregen? Nou, dat, wij hebben natuurlijk heel veel contact met, met verschillende uh, hotels... ...maar ook mensen die een bed-and-breakfast hebben. Uh, ja, een aantal uh, uh, heeft op voorhand al zijn locatie verhuurd aan organisatie, crew en dat soort zaken. Ja, dat gaat allemaal gewoon door. Ja? Een aantal heeft te maken met annuleringen. Maar nogmaals, het feit dat die kamers vrijkomen betekent ook weer kansen... ...voor mensen die er wel bij kunnen zijn en die heel even afgewacht hebben... Totdat er duidelijkheid en zekerheid was. Nou, ik ben ervan overtuigd dat die mensen nu alsnog op zoek zijn naar een slaapplaats. Dus ja. Dat die, dat die uh, uh, kamers leeg blijven. Uh, ik, ik twijfel er niet aan dat die kamers ook allemaal vol gaan komen in Zandvoort. Daar ga ik ook vanuit. Uh, het is in ieder geval fijn om te horen dat de mensen die kaartjes hadden. en niet uitgeloopt zijn. volgend jaar uh, wel mee mogen doen. <coughs> die is, je kunt ook zeggen: uitgesteld genoegen is ook een vorm van uh, plezier. Dus ja. die mensen die mogen in ieder geval alsnog terugkomen. Dat is Zeker. goed om te horen. Um, wat doen jullie met de vrijwilligers? Want ik hoorde ook verhalen over een camping die niet open kan of mag, ja. of gedeeltelijk. Kijk, weet je, wat, wat er nu gebeurt is uh, uh, omdat. En terecht overigens, dat de festivalsector en de evenementensector is teleurgesteld dat zij nog niet mogen. En, en, en, en wij mogen wel. Hè? En de voetbalstadions mogen ook. Uh, nogmaals, ik kom, kom zelf uit de evenementenbranche. Uh, heel veel vrienden in de festivalwereld. Het is ook gewoon lastig voor ze. Uh, en van de andere kant, weet je, je hebt aan de ene kant... Regels, hè? Wat mag wel en wat mag niet. En je hebt aan de andere kant publieke opinie. Dus uh, uh, ik vind het belachelijk. Ja, dat, dat mag iedereen vinden. En dat is, is ook het goed recht in Nederland. Maar je hebt ook gewoon regels die duidelijk zaken stellen. Die camping inderdaad in, in, in Zandvoort is buiten het evenemententerrein. Uh, um, uh, die, uh, die is apart vergund. En daar slapen inderdaad duizenden vrijwilligers... die wij nodig hebben om in te zetten tijdens het evenement. Ja, daar slapen ook wat andere mensen. Maar de overgrote deel wat er slaapt zijn ook vrijwilligers... en mensen die gewoon echt op het evenement uh, werken. Um, en ik snap dat dat een beetje uh, een onderdeel is geworden... waar de festivalsector zich ook tegen uh, afzet... Ik heb ze de afgelopen dagen, uh, uh, de, de, de mensen van Lowlands en Mojo, oh. ik heb ze allemaal gesproken. Ze zijn ook absoluut niet tegen het evenement. Sterker nog, ze gunnen het ons enorm dat wij wel door mogen. En wat zij vervelend vinden is dat zij niet mogen. Hè? Dus niet dat wij wel ja. mogen, maar vooral dat zij niet mogen. Ja. Nou, en, en, en dat ondersteunen wij ook van harte. Het is ook beter om nu niet op Facebook te kijken deze tijd of jullie. Nou, dat is het al een tijdje niet. Hè. Nee. Euh, euh, euh, euh, euh, maar euh, dit, dat geeft, wat mij betreft, ik leg het altijd positief uit... dat geeft ook aan de massale belangstelling voor dit evenement. Ja. Euh, en als er massale belangstelling voor iets is... Ja, dan heb je altijd voor- en tegenstand. Euh, en, en wat wij niet doen... Uh, uh, niet meer doen. Hè? Misschien hadden we die illusie in het begin nog wel. Ik heb niet de illusie dat ik van een Ajax supporter een Feyenoord supporter kan maken en, en vice versa ook niet. Hè? Dus er zullen altijd gewoon zullen er voor- en tegenstanders blijven ik denk wat wij hebben gedaan in Zandvoort en omgeving... met de bewonersbijeenkomsten, de ondernemersbijeenkomsten... ik denk dat we altijd open en transparant hebben gecommuniceerd. En dat wil nog steeds niet zeggen dat je van iedereen een voorstander maakt. Dus die illusie hebben we ook helemaal niet. Maar we zijn een positief ingestelde organisatie. En we richten ons vooral en liever op de positieve uitstraling van het evenement. Want als je hier rondloopt en mensen op de bewonersdag die we op donderdag door laten gaan... dat de inwoners van Zandvoort hier een stukje over het circuit mogen wandelen... om eens te kijken wat hier gebeurd is... ben ik ervan overtuigd dat die inwoners enorm trots zullen zijn op dit evenement. Nou, troostje. Verderweg een merendeel van de Zandvoortse bevolking... is mijn uh, idee, er staat volledig achter de Formule 1... en iedereen is er trots op dat het gaat komen. Maar wat heeft deze op. nieuwe beperkingen, zeg maar... voor een invloed op het mobiliteitsplan? Nou, eh... Uh, ik, ik zeg niet, hè? in de zin van... Uh, ik zal niet zeggen, het wordt er simpeler door. Maar in feite, als je een derde minder bezoekers hebt... Uh, uh, uh, zijn er natuurlijk ook gewoon minder bewegingen. Hè? Dat is een feit. Wat we met NS hebben afgesproken, van joh... heb nu niet de illusie dat je moet gaan afschalen... want uh, om en nabij de 65.000 mensen is nog steeds heel veel. Uh, uh, dus het mobiliteitsplan hebben we intact gelaten... Uh, uh, uh, nog steeds vanuit alle verschillende windrichtingen hebben we mogelijkheden. Uh, want dat mobiliteitsstuk is voor ons gewoon een hartstikke belangrijke. Met een derde minder mensen wordt het wellicht ietsje verlicht. Uh, maar nog steeds zijn het gewoon veel mensen. Ja, Maar daar gaan wij niks van merken als bewoner of uh, ondernemer in Zandvoort. Ja, kijk, dan ga ik jou een wedervraag stellen. Als wij hier een schitterende zonnige dag hebben op een zondag in de vakantie... Heb je er meer mee waarschijnlijk? Merk, merk jij er dan iets van? Nee, ik sowieso niet, want ik zit helemaal in het zuiden van Zandvoort. Ja, je ik je ik je merk nooit wat. Dus, dus, we zijn in Zandvoort ook wel gewend aan wat... Tuurlijk, ja. Zeker ook op, op zonnige stranddagen ga je er iets van merken... Gaan er geen files staan? Ah, joh, dan, dan vraag je me bijna om te liegen. Uh, en dat ga ik dus niet doen. Ja, natuurlijk ga je er wat van merken. Uh, maar op het moment dat jij uh, een voetbalwedstrijd van Ajax bezoekt... en je gaat na de wedstrijd weg... merk je daar ook even iets van. Ja. Dat hoort nu eenmaal bij het organiseren van hele ja. grote evenementen. Het hoort, uh, he? hoort ook bij Zandvoort, hè? Dat bedoel zeker. ik, hè? dus de inwoners zijn het ook gewend. En ja. ik geloof echt niet dat iemand er moeite mee heeft om daar even net wat langer over te doen. Hebben we er heel goed over nagedacht... en daar een schitterend plan onder liggen? Ja, daar ben ik van overtuigd. Uh, uh, uh, ga je nergens stil komen te staan? Ah, dat is een illusie. En, uh, maar in het dorp zelf, denk ik... Uh, wordt het wel een stukje rustiger... omdat we natuurlijk die verkeersluwe zones ja. hebben ingesteld. Ik heb nog één vraag... voordat mijn collega Ben ook een vraag heeft. Die steekt zijn vingertje op... Um... Wat gebeurt er met de coureurs? Vorig jaar was er veel ophef over hun uh, strandbeweging uh, van, uh, van Noordwijk naar het circuit. Hoe is dat ja, nu geregeld? De coureurs, ja, kijk, uiteindelijk hebben wij ook direct naar buiten gebracht. Hè. Dat was een idee van, uh, uh, van, van, van, van een blikjesfabrikant, hè, laat ik het netjes zeggen. En wij hebben gezegd, joh, volgens mij moet je dat niet doen. Uh, nou, uiteindelijk hebben ze dat ook teruggetrokken. Die plannen zijn er ook gewoon helemaal niet geweest. Uh, waar de teams en de coureurs verblijven, nou, dat, dat gaan wij natuurlijk, uh, uh, dat gaan we niet melden. Want uh, dan <laughs> zouden dat zomaar eens wat hangplekken kunnen worden voor de komende ah, Je kunt er uh, wel zeggen: waar Max Verstappen zit? Nou, <laughs> ja, dat, dat, dat lijkt me hartstikke goed. Kom op. Nou, als je kijkt naar andere Grand Prix, uh, uh, Vettel komt bijvoorbeeld altijd op de fiets, uh, Hamilton komt altijd met zijn motor. Okay. Dus uh, uh, zij zitten nou, in een straal rondom Zandvoort, uh, maar op een dusdanige afstand dat zij keurig met hun eigen vervoer, en de, je zult echt wel wat coureurs op de fiets, aanzien komen uh, naar, het, naar het circuit komen. Nou, dan ga ik uh, staan wachten bij een Unicum daar in de buurt. En Max Verstappen, <laughs> komt hij per helikopter? Wie, wie zeg je? Max Verstappen komt per helikopter? Nee, niet dat ik weet. Oké, okay, nee, jammer. Ja. <laughs> geef ons de primeur. <laughs> maar ik, ik geef je even aan Ben, die heeft ook nog een ja. vraag. Helemaal goed. Uh, oh, Goedemorgen. Oh, ik, ik heb eigenlijk één vraag, Robert, en dat uh, heb je zelf al aangehaald over de donderdag. Hoe werkt dat, de, de open dag voor de Zandvoorters? Nou, uiteindelijk uh, kunnen Zandvoorters uh, uh, uh, zich aanmelden uh, voor de bewonersdag... Volgens mij gaat dat ook met een advertentietje in de, in de krant. Ik, ik kan me maar zomaar voorstellen dat dat in de Zandvoortse krant zal zijn. Nee? Uh, en dan moeten, moeten mensen zich registreren. Uh, we hebben natuurlijk gewoon een beperkt aantal plaatsen. Het is testen voor toegang. Uh, uh, uh, dus dat, dat is helder. Hè. Mensen moeten er wel wat voor doen. Uh, en dan laten we ze het terrein zien, mogen ze even op de tribune plaatsnemen, een paar schitterende fotootjes maken, uh, er is wat te eten, wat te drinken. We hadden daar natuurlijk een veel groter programma van willen maken, hè? met artiesten, met een podium. Nou, dat is nou net het onderdeel wat niet meer mag. Dus het zal iets soberder zijn, maar dan nog is het heel indrukwekkend voor die bewoners om onder begeleiding over dit terrein een kijkje te mogen nemen. Oké, okay, en dat uh, komt dan in de krant. er is nu, nu nog niets bekend over, maar dat... Uh, um... Ja, dat gaat binnenkort... Kijk, we zijn natuurlijk een klein beetje vertraagd, ja, ja. ook door de uitspraken van de overheid... Uh, uh, dus dat gaat, uh, dat gaat de komende... Uh, nou, ik, ik denk komende week gaat dat ergens uh, gebeuren. Uh, dus mensen moeten nog heel even geduld hebben. En dan, uh, dat, dan zien ze hoe dat, dat gaat werken. Oké, okay, heb ik nog een, uh, een laatste vraag. En dat gaat over ja. het binnenkomen van het circuit. Komt er een soort speedline? Als je je kaartje, je vaccinatiebewijs en je ticket in één hand hebt... mag je dan snel doorlopen? Nee, uh, het, het moet wel zorgvuldig gaan. Uh, nogmaals, en dat is ook heel belangrijk... Uh, uh, op het moment dat we testen voor toegang goed doen. Uh, dat is de reden dat we de anderhalve meter binnen de hekken los mogen laten. Uh, dus, dus net zoals bij andere evenementen zal het eerst uh, check op je corona en andere zaken zijn. En dan kom je bij een volgende gelegenheid. En daar wordt je ticket uh, gecontroleerd. Oh. En nee, dat moeten we echt heel zorgvuldig doen. Ja, je ziet bij andere evenementen dat dat wat voor drukte oplevert. Maar als dat een beetje netjes achter elkaar gezet wordt... dan kan dat best wel, uh, best wel snel, denk ik. Ja, nee, dat gaat zeker snel. En het is allemaal uh, digitaal, dus het wordt gescand. Nee, mm -hmm. Daar maken we ons geen zorgen over. En nogmaals, mensen komen gespreid binnen. De eerste mensen zullen al om zeven uur voor de poort staan, verwacht ik. Andere ja. mensen zeggen, maar, joh, ik kom een uur, om een uur of tien. Dus ja. uh, uh, voldoende ingangen, dat, dit gaan we prima regelen. Oké, okay, Robert, bedankt okay. voor uh, de uitleg. Ja, Robert, bedankt. En ik wens je uh, de komende weken heel veel uh, succes en sterkte en plezier. En genieten van de Formule 1. La laten we vooral op dat laatste. Hè? Ja, genieten. Ja. <laughs> He, rekenen. Daar, ja. daar zijn we wel heel even aan toe. Ja, okay. dat kan ik me voorstellen. Succes. Dank je wel. Dank je wel. Oké. Okay. Dat was uh, de directeur van het uh, circuit. Vanmorgen de gast uh, bij uh, collega's... Uh, van Goedemorgen Zandvoort tussen 10 en 12 uur. Robert van Overdijk. Nou, hij vertelde dus over de voorbereidingen, hoe dat uh, is gegaan met, uh, met de kaarten en waarop uh, geselecteerd is. En ook dat we een bewonersdag uh, hier in Zandvoort gaan krijgen. Dat is de donderdag voor de Dutch GP-weekend. Dutch GP het wordt wel testen met toegang, dus mocht je nog niet gevaccineerd zijn, althans, dat heeft dan weinig zin meer, want je hebt er twee nodig. Maar goed, dat daar zal op geselecteerd worden en uiteraard ook met een, een PCR-test zal je welkom zijn op het circuit. Hoe dat verder allemaal gaat, dat horen we volgende week. Via de diverse media wordt dat bekendgemaakt. Vanmorgen deed ik nog even een rondje en kwam ik bij het circuit. Ziet er prachtig uit inmiddels de ingang. En dan ook een hele mooie zuil die er staat van, van Jumbo. En daarop staat welkom thuis Max. Ga even een kijkje nemen bij de ingang van het circuit. Echt een heel mooi welkom voor Max Verstappen. Okay. Uh, inderdaad op het circuit van Zandvoort met welkom thuis Max. Wij gaan op naar het tweede uur van Zandkort op zaterdag. Maar we draaien nog eentje voor drie uur. En dat is deze van Cameo en Word Up. Tot zo!